Het is Ewout ter Jong met het NOS-journaal. In Amstelveen zijn omwonenden van de Sint Orbanuskerk geëvacueerd... vanwege een grote brand in de kerk. De oorzaak is nog niet bekend. De kerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. Sint Orbanuskerk van eind 19e eeuw aan de rand van het Amsterdamse bos... is ontworpen door Pierre Kuipers, die ook het Rijksmuseum ontwierp. Dalai Lama zegt dat hij al een tijd op de hoogte was... van verhalen over seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Op een persbijeenkomst in Amsterdam zei hij... dat hij al in 1993 over beschuldigingen heeft gesproken. En dat ging vermoedelijk over Sogyal Rinpoche... een van de bekendste boeddhistische leraren. Gisteren sprak de Dalai Lama met vier slachtoffers... van misbruik door boeddhistische leraren... De initiatiefnemer van het gesprek is verbaasd dat de Dalai Lama al zo lang op de hoogte was en teleurgesteld dat hij geen concrete maatregelen heeft aangekondigd. In de Duitse stad Chemnitz zijn vijftien mannen opgepakt... na een demonstratie van de rechtsradicale groepen. Ze zijn lid van wat ze zelf een burgerwacht noemen. De mannen zouden gisteravond na de betoging... eerst gasten op een verjaardagsfeest hebben bedreigd. En daarna gingen ze in een park op jacht... naar mensen met een niet-westerse uiterlijk. Ze dreven zeven mensen in het nauw... en een van hen, een Iranië, raakte gewond. In het Oost-Duitse Chemnitz zijn al weken spanningen... nadat twee migranten waren opgepakt... voor het doodsteken van een Duitser. In de Eredivisie stonden vanavond vier voetbalwedstrijden op het programma. Twee zijn er al gespeeld. PSV was met 7-0 veel te sterk uit tegen ADO Den Haag. En VVV Venlo won in Doetinchem met 2-1 van de Graafschap. Ajax FC Groningen en Willem II Excelsior zijn nog bezig. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mistbanken. Minima tussen 8 en 11 graden. Morgen geregeld zon en vrijwel droog met een matige zuidwestenwind. Het wordt 20 tot 23 graden. Maandag nog wat warmer. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN.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 Zo, mijn ogen zijn echt slecht. El Barrio, Ja. <laughs> Zaterdagavond. Het is, uh, ja, we hebben weer te veel gedronken gisteravond. Dus, uh, de oogjes worden wat ouder, 43 inmiddels. En uh, ja, af en toe een beetje moeite met lezen. En dan te beroerd zijn om gewoon zo'n zo leestbeeldje op te zetten. Zometeen onderweg Harry Romero. Rizzi Junior Sanchez met Strong Enough. Door hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. This revolution is not a rerun, brothers. This revolution is live. Dat was muziek van BBH en uh, Jack uh, Sizzle met Ayla. En daarvoor hoorde je Harry Romero met de Revolution... de Deep in Jersey Extended Mix. CFM Zandvoort, zaterdagavond. Ik heb nog even een beetje, beetje shownieuws voor David Guetta. Die heeft uh, gisteren een nieuw album uitgebracht. De Franse producer deed het voor het laatst in 2015 alweer. Maar lanceerde vandaag, of gisteren moet ik zeggen... een, een dubbelalbum met de naam Seven... En Guetta was twee jaar lang bezig met de productie van het dubbelalbum... dat 27 nummers beslaat. Op het album staan samenwerking met onder andere artiesten... als Justin Bieber, Jason Derulo, Martin Garrix en Sia. De laatste single voor het album bracht Guetta op 26 juli uit. Het nummer Don't Leave Me Alone... is een samenwerking met zangeres Anne-Marie. En de 50-jarige Fransman bracht in 2014 voor het laatste studioalbum uit. Listen was het zesde album van de producer en dj... Ik had altijd eerder iets met nummers als uh, Titanium met Sia. En When Love Takes Over met Kelly Rowland. En ja, ook uh, alles wat deze bejaarde man van 50 uitbrengt. Dat, uh, dat wordt gewoon iedere keer weer een hit, hè. En uh, ja, ik heb er geen een bij hem van. Want uh, ja, eigenlijk past het niet helemaal in het repertoire. Nou ja, is natuurlijk een beetje uh, niet helemaal waar. Maar uh, de meeste muziek die ik draai, die komt eigenlijk niet voor... Uh, een uh, beetje commercieel. Niet te commercieel doen we het, hè. He. Sivam Zanford, Luca de Bonero... met Parami, hoor je nu op de radio. Ik weet ook niet wie je erin heeft gezet, maar uh, ik ging even een sigaretje roken. En wat denk je? Het is nou gewoon een commerciële plaats. Ik je net dat ik wel dat dat soort muziek niet gedraaid wordt. Nou ja, blijkbaar natuurlijk <laughs> Als je even niet oplet dan uh, neemt de computer het gewoon van je over. CFM Zandvoort, zaterdagavond 15 september. Leuke feestjes vanavond, die zijn er zeker. Zoals al beginnen we even met Escape in Amsterdam. Het een feestje Brainwash... Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoortse Raimundo. Wie die vanavond mee heeft genomen, ik heb geen idee. Je moet je gewoon even kijken op de website. En of hoef gewoon lekker heen. Ga naar de escape in Amsterdam. En wat voor mij de escape aan de rechterhand hebben we Club R. Daar is vanavond het feestje ketchup. Het begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie uh, r.nl of uh, let ketchupnl dan vind je alle informatie. Dus uh, je moet verplicht naar de website. Uh, het is me duidelijk gemaakt. Vertel niks. Ze moeten naar de website gaan. Waarschijnlijk wil ze het bezoekersaantal uh, omhoog brengen. En uh, nog een feestje. Een wekelijks feestje in de Melkweg in Amsterdam. Is natuurlijk encore. Het begint uh, vanavond om 11 uur. Iets vroeger als normaal. Het duurt om 5 uur in de ochtend. In de Melkweg natuurlijk. Voor meer informatie checken. Uh, encoreamsterdam.nl met onder andere Waxfriend, DJ Prime, Driva, Odin en uh, Ozai. En host het bij uh, Gilda. Vanavond dus in uh, de Melkweg. Weet het Ancor. En wat dichter bij huis. Vanavond in, uh, in de stalker. Vanaf uh, rond de klop van middernacht ben je welkom met een speetje Disco Disaster. Voor vanmiddag maakt de website clubstalker.nl met onder andere Flower Power DJ Team. Jeroeny en Adik, dat is vanavond in de Stalker in Haarlem. En vandaag natuurlijk hadden we ook de Flying Dutch, oftewel de heren van Amstel Live. En uh, die waren op uh, meerdere plekken. En, uh, ja, Amsterdam noemen ze het, maar eigenlijk is het gewoon sparenbouwde. Dus, uh, maar dat past ook niet helemaal in te De Flying Dutch wel, maar dat gedeelte Amsterdam, of Amsterdam, uh, het gedeelte Amstel, de heren van Amstel Live, pasten past er weer niet bij. Tot zover genoeg gelul, want waar zit je voor aan de radio? Naar de muziek natuurlijk, de muziek, daar luister je naar. Je wilt natuurlijk gewoon lekkere muziek horen. dacht je van Block Crown met Betty Never Sleeps. Een oud nummer in een nieuw jasje. Maar daar zijn de heren van de Block and Crown erg goed in. z z, -Z. Mr. Okay. Officer Still under <laughs> When this up still feel like that He complains me. I'm the life of the Excuse me Mr. happens up still feel like that the lights go Zeg, we hebben vandaag toch een beetje wat oude muziek meegenomen. Ja, niet commercieel, maar een beetje commercieel. Maar, uh, het was Koens en Stargate met Be Right Here. En dan muziek van Black and Crown en uh, Scott Boy met House Gangsters. Ja, Black and Crown, die zijn echt zwaar aan de weg gaan timmeren wat betreft de uh, hele oude muziek in een nieuw jasje te steken... en dat doen ze heel erg goed. Het is even tijd voor de tien boven beste plaat voor dansen. Welke platen kan je zeker verwachten als je vanavond nog gaat stappen... her en der in Haarlem, Amsterdam of waar dan ook. Of in Zandvoort natuurlijk. Op tien deze week uh, Electric Feel van het u -paks. Op negen Finn met Something Is going Get A Little Tough. De Farrick Dawn remix. Uh, daar op acht deze week Ilias en Barrientos met Scream... Op 7 Chauvel en Melle met Pasilda, Op zes deze week Todd Terry en Gypsy Man met Barbara Babatiri. De David Pang remix. Op vijf deze week uh, Salas met So Hooked on Your Loving. De House T Extended Disco Shizzle. Op vier deze week uh, Rogue D met uh, Change. Op drie Kevin McKay en uh, Matt Fontaine. Met Get Get Down ook een hele oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Gebeurt ook bijna elk jaar. Deze week op twee. Junior Jack, Tube Burger met Isamba e 2018. Deze week op één. Wederom op één. YZUK UK met Feel maar niet De Purple Disco uh, Machine Extended Mix. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk.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 cross Amsterdam, we hoorden samen met The Boy Next Door... met Whenever. We staan met natuurlijk met Connor Maynard en daarvoor worden we Nine Toes. Die kennen we allemaal met Finder, alleen dit keer in de Carl Cox Remix. De man is inmiddels al de 50 gepasseerd, hè? En uh, ja, het is gewoon fantastisch. Deze plaat had hij trouwens vorig jaar al uh, gemaakt, maar uh, hij is nu een beetje... ja, niet een beetje op de bekende toer aan het worden, een beetje commercieel aan het worden. Maar hij is gewoon lekker Nine Toes, A Finder, de Carl Cox Remix... En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet zo Zometeen het nieuws zijn weer vanuit Hilversum. En dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen meteen om uh, tien uur. DJ Mausel met zijn Global Housewives. En straks vanaf elf uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kaviskelly. Voor nu nog eventjes lekkere muziek. Wat dacht je van uh, Size 9? Uh, And Eat Everything met I'm Ready. De 2018 Rebeef. hoort het nu hier. Ik zeg tot zometeen na de break.